Met het NOS -journaal. De komende drie jaar dreigen in het basisonderwijs nog eens 4500 leraren hun baan te verliezen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Afgelopen jaren zijn in het basisonderwijs al zeker 4000 leraren hun baan kwijtgeraakt... door het dalende aantal leerlingen, zegt de AOB. En er gaan nog meer banen verloren doordat het kabinet extra bezuinigt op het passend onderwijs. AOB-voorzitter Drescher noemt die extra bezuinigingen onacceptabel... Volgens hem kachelt de kwaliteit in het basisonderwijs achteruit. De Frans-Belgische bank Dexia heeft vorig jaar een mega verlies geleden van 11,6 miljard euro. In 2010 was er nog een winst van ruim 700 miljoen. Dexia werd in oktober genationaliseerd door de Belgische staat. Dat kostte Dexia 4 miljard euro. Verder verloor de bank veel geld aan de problemen in Griekenland en aan slechte Amerikaanse hypotheken. De koers van het aandeel Dexia kelderde van ruim 3 euro begin vorig jaar naar 30 cent na de nationalisatie in het najaar. De Iraakse hoofdstad Baghdad is opgeschrikt door een serie bomaanslagen en schietpartijen. Daarbij zouden ruim 30 doden zijn gevallen. In een shiïtische buurt ontplofte twee autobommen toen veel mensen naar hun werk gingen. Op een andere plek in Baghdad zijn zes agenten doodgeschoten. De aanslagen volgden elkaar snel op, wat duidt op een gecoördineerde actie. Apothekers in de Amerikaanse staat Washington kunnen niet worden gedwongen om de morning-after-pil te kopen. Dat is in strijd met de grondwet. Een federale rechter heeft dat bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door twee apothekers. Die hebben gewetensbezwaren tegen de pil. Wie hem gebruikt, pleegt abortus, vinden ze. In de staat Washington is het verplicht om medicijnen te leveren, als er vraag naar is. Uitzonderingen vanwege religieuze bezwaren zijn niet mogelijk, zegt de rechter. Het weer, eerst bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag droog en wat zon, het wordt ongeveer 11 graden. Morgen grijs en regenachtig. Dit, was... Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat nog file voorknopend Zaandam 4 kilometer. Verderop op de A8 richting Amsterdam voorknopend Koenplein 4. A9, Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp 6. A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En de A28, Zwolle richting Utrecht bij Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkiezingen van...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 Goedemorgen Zandvoort. Welkom terug bij tweede uur. Het is inmiddels zeven over, uh, over elf. En uh, we zitten hier uh, gezellig in Hotel Hoogland. Uh, Gertjan Kuik die, uh, die zit uh, achter de bar uh, koffie en thee uh, te schenken. En, uh, nou, Henny van Leden zit, uh, zit hiernaast. Maar welkom, uh, Henny. Hoe uh, bevalt het tot nu toe, de eerste uur? Dankjewel. Ja, nee, gaat prima. Gaat leuk. Ja? ja hoor. Ja, hij ja. Ja, doet het doe, ook doe, prima. Dankjewel. Hij staat met een oprechte glimlach. En u hoorde net... Ja, de radio. En wie u net hoorde was meneer burgemeester Meijer. Uh, we gaan even... Goedemorgen. We gaan even het programma doen. Wat, uh, wat gaan we doen, ja. Hedin? Nou, zoals gezegd uh, is aangeschoven inmiddels uh, onze burgemeester. En die gaat, als het goed is, iets vertellen over de afgelopen nieuwjaarsreceptie. Die voor het eerst natuurlijk een gezamenlijkheid was. En uh, we zijn heel benieuwd hoe, dat, uh, hoe de evaluatie daarvan was. En we hebben we hebben nog wat andere onderwerpen die we ook gaan bespreken, maar dat komt terzijde. Ja, dan hebben we nog Albert-Jan Vos, die uh, hebben deel 1 gehad. Dat was van hoe uh, bevalt het hem als programmaleider en wat voor plannen heeft hij. Nou, dat zijn zoveel plannen geweest wat we geen uh, tijd meer hadden om de andere onderwerpen te doen. Die gaan we dan om uh, zo'n beetje om vijf en half uh, twaalf doen. En dat is de Kids Adventure Week. En ook de Radio DJ Workshop die Albert Jan gaat uh, geven, als hij het gaat geven, in deze Kids Adventure Week. En daar zaten hele leuke dingen bij, want ik heb iets gelezen over een, een, een vieze vrijdag ofzo. Wat leek jou ook al wat. Ik kan nou, dan bijna ik niet. Mee. niet <laughs> ik heb wel toegezegd mee te doen, maar niet op die vrijdag. <laughs> ja. <laughs> ja, nou, we zullen wat het inhoudt. Hey, en dan als laatste onderwerp Donderman uh, met het kindercarnaval in de in de krocht. En dat zal zo'n beetje tien over half uh, twaalf zijn. Nou, dan beginnen we met uh, burgemeester. Burgemeester, hoe gaat het met u? Nou, ik begin uh, weer van de laatste griep te herstellen. Okay, dus nou. als de luisteraars mij wat masaal, nasaal horen klinken, dan klopt dat. En dan is dat niet dat ik volschiet van emotie, omdat ik weer uh, via ZFM met uh, de inwoners van Zandvoort mag uh, praten. Ook dit, luisteraars, en, uh, zijn met een oprechte glimlach. <laughs> U hoort het, luisteraars. Uh, de verslaggevers zijn scherp. Uh, en voordat ik iets over de nujaarsreceptie uh, wil zeggen, wil ik allereerst uh, uh, Gert Tonen van harte feliciteren. Die is vandaag jarig. Kijk. En ik dacht van nou, normaal ah, zie je hem altijd door de week zijn. Dan kan je hem gelijk persoonlijk feliciteren. Ik denk dat is toch een mooi moment om hem vandaag eh, daarvan eh, kon te doen. En hem een hele plezierige dag te wensen. Want ik weet zeker dat hij in Zandvoort is en niet. Eh, want hij is geboren in Den Bosch. In het eh, carnavalsgebeuren eh, onderdompeld. Ja, oké. Okay. Nou, dat begint nu hè. Denk ah. je? Uh, uh, dat zou winnen. goed kunnen. Dat we zou goed winnen. kunnen nee, dat hij luistert naar <laughs> Nou, ook van ons. Uh, van... Goedemorgen, Zand voor de hele redactie en de techniek. Heel erg uh, gefeliciteerd. Ik uh, heb geen idee hoe oud hij is, maar dat zal nog om de 50 zijn, Jong. denk ik. Uh, Gert is begin 60. Begin 60 zelfs. Nou, dan, ja. Uh, ja, hij straalt uh, iets uh, anders uit in energie en ja. spirit. Dus, uh, ja, leuk. Ja. Maar ik zal zijn exacte leeftijd niet verklappen, dat mag hij zeggen. Oké, okay, ja. Nou, we gaan naar de. Ik uh, ben hier juist... als receptie. Ja, uh, ja ik uh, ben zelf ook geweest. Jij bent ook geweest, uh, Ik ben ook Hennie. geweest, ja. Uh, ja ik ontzettend, ben ook geweest. Ontzettend leuk. Je <laughs> bent ook geweest. Okay. Ja. <laughs> uh, ontzettend leuk om, uh, om mee te maken. Leuke sfeer hing er. Uh, ontzettend catering technisch ook heel goed verzorgd. Met drankjes en hapjes. En, uh, ja. ja wat, uh, wat vond u er zelf uh, van? Ik heb mij ontzettend uh, vermaakt... Um... Maar vooral met veel mensen gesproken in een hele ongedwongen sfeer. En het beeld wat ik daarvan kreeg is dat er veel waardering voor dit initiatief is geweest. En het leuke is dat het is een idee van inwoners. Dit het is niet mijn idee, want dan word ik, word ik wel eens van beschuldigd tussen aanhalingstekens en mm -hmm. snap wat ik bedoel. Nee... Mensen hebben mij daar gewoon op aangesproken. En die hebben gewoon gezegd, burgemeester, waarom zou dat niet kunnen? En op een gegeven moment pak je zo'n idee op. En dan ga je kijken van hoe kun je als overheid dat faciliteren. En zo'n eerste paar keer meehelpen organiseren. Wat uiteindelijk dus de, de, de gedachte daarachter is. Is uh, dat je een nieuwjaarsreceptie van en voor en door je inwoners wilt hebben. En dat je daar als gemeente ook aan mag meedoen. Dat zou de kracht kunnen zijn. Ja. En misschien als ik dan mijn ogen dicht doe en eens doordromen aan. Jaren verder wordt dat wel een nieuwjaarsfeest. Dat zou ook nog kunnen. Ja, als je inderdaad ja. even de grondgedachte loslaat dat er een gemeente is die zegt: Ik sta hier en kom ons nou maar een goed jaar wensen. En ja. dat het een gezamenlijkheid is, dan krijg je toch een ander beeld. Ik moet zeggen, die beide beelden, die, die wat jij schets, Henny, dat trekt me niet aan. Hè? Van nee, je mag bij ons komen, maar dat ja. beeld wat meneer Meijer schetst, dat trekt me dat wel we, juist heel erg aan. Dat we Want elkaar is, ja. een goed jaar wensen. Ja, precies. Ja. Mooie, mooie gedachten. En, en, en dat doe je met elkaar en dat laat je dan ook organiseren door mensen die dat veel beter dan weten dan wij van hoe dat werkt. Ja, dat, dat lukt in antwoord wel, hè? Dat, ja, dat, dat, dat lukt ook en, en dat zie je daar dan ook. Maar uh, uh, uh, onderschat, onderschat niet wat daar het grote voordeel van is. Dan krijg je bijna altijd, want dit is nieuw hè, en nieuw is altijd anders, verrassend, uh, dat moet even gemasseerd worden, hartstikke logisch, heel begrijpelijk ook. Maar de kracht is als je dat met mensen uit de samenleving doet... ...dat die die uh, balans van hoe doe je dat heel goed aanvoelen. En laat dat dan los als overheid... En stuur dat zachtjes op de achtergrond qua kaders. Dat iedereen mag meedoen. Uh, dat je dat op een locatie doet waar wat ruimte is. Uh, dat dat een zeker budget kent. Dat dat ook een vrijheid kent daarin. En dan ontstaat daar vanzelf iets. Ja. En dan is er ruimte om verder te verfijnen en te verdiepen. En dat vond ik het mooie van die avond en die bijeenkomst. En dit nieuwe, is dit uh, uh, uiteraard hier in Zandvoort nieuw. Maar zijn er misschien of wellicht gemeentes die het wel kennen, dit fenomeen? Ik ken eh, onder andere een gemeente in het noorden van het land en die heeft eh, een nieuwjaarsfeest. En de gemeente stelt daar alleen het budget ter beschikking. En dat is ook een stevig budget. Eh, dat is een wat grotere gemeente. En daar, eh, daar huren ze dus de gemeentelijke stad Schouwburg vanaf. En daar zijn dus de meeste verenigingen ook aanwezig. Dus ja. toen dit idee kwam, eh, toen kwam ik een jaar later met, de, met die burger, mijn collega in contact. En toen hebben we daar eens voor doorgesproken. Eh, en eigenlijk zie je dan dezelfde vertalingen aan beelden terug. Ja. En daar houdt ook niemand een speech. Nee. Omdat zij eigenlijk vinden het accent moet liggen op ontmoeten. En in elke zaal is een ander bandje uit diezelfde gemeente, gewoon die vertoont zijn of haar inbreng daar. En dan krijg je de sfeer van het dorp, de gemeente, de plaats. Okay. En Leuk. dat sprak mij erg aan. Want hoeveel uh, verenigingen of, uh, of welke groeperingen dan ook hebben uh, er meegedaan en hoeveel niet. Um, hoeveel wel, dat is een goede vraag. Ik uh, het toevallig staan hier er de 14 en de 15. Nou, <laughs> ja. afgerond boven 15. En, en wat, wat ik het leuke vind, is dat ik in de, in de week daarvoor zie je opeens dat mensen gaan bellen en zeggen: Goh, ik kan weet ik van er niks. Bij? Mag ik nog meedoen? Vooral mag ik nog meedoen. En dan gewoon ja zeggen. Inschrijven. En dan hangen er natuurlijk overal posters waar dan niet het logo op kan. Maar dan denk je ook aan mensen dat ze het eigenlijk niet zo belangrijk vinden. Die identiteit, dat was ook onze zorg. Van. Want je wilt uh, dat een vereniging of een groepering daar ook een stukje identiteit uh, kan geven in zo'n zaal. Dus daar hebben we ook echt op gestuurd dat dat kon. Maar dan merk je ook dat in zo'n eerste bijeenkomst zie je het ook al gaan van... ja, misschien moeten we dat ook maar wel weer gaan loslaten. Hmm. Maar dat hoort erbij. Dus koester vooral dat groeperingen en verenigingen een lokale identiteit hebben. En dan gaat vanzelf, als je zo'n bijeenkomst organiseert, dat ook weer soepeler uh, het is dus al kennelijk geëvalueerd ja en gaat het door weer de volgende keer wat de gemeente betreft wel ja. Ja. we hebben nog wel even een budgetair problemen op te lossen, maar daar zijn problemen voor, die los je op, zeggen wij en dat gaat ook echt lukken. En wij denken ook uh, dat de volgende keer um, er nog meer verenigingen, stichtingen ja. en dergelijke gaan meedoen. Want wij zijn beide geweest en uh, persoonlijk vond ik, ik vond het initiatief heel erg leuk. Ik had wat moeite met uh, het feit dat het heel erg vol was en dat er een enorm geluidsniveau was. Ik ben op een gegeven moment een beetje afgehaakt met praten met mijn naaste uh, aardige mensen die ik tegenkwam. Ik, zoiets van dat trek ik niet meer. We, weet u wat het, het aardige daarvan was? Ik lag in bed en ik had weer een, een, een puberbeleving. En in die zin de dat je disco, dan van de disco thuis komt en dat het nog in je oren nagalmt. Maar ik had hier wel heel veel energie van, van die beleving. Waarom? Eh, ik vond het echt fantastisch om te horen dat wij met z'n allen in die zaal door met elkaar te praten, toch? Dat kan een soort versterking geven als dat in dezelfde interferentie is, noem het maar op. En dat was het. Waardoor je eigenlijk tegen tegen een soort eh, lawaai grens aan zit. En dat was een geweldig compliment aan al die mensen. Mm. En dan moeten ja. we de volgende... ...volgende keer wel rekening mee ja, houden. Exact. Want, maar het zegt wel iets over de spirit die in die zaal zat. Nee, ja, dat absoluut. zeker. Ja, daar, daar ook niks uh, ten nadele van. Maar op en dan, dan, dan heb ik daar s'nachts maar een keer last van. Ja, nou. nee, ik ja. had het gevoel tijdens... de ...dat ik op een gegeven moment aan het miemen was... ...en dat ik dacht... Uh, ...ik hoor niet wat er gezegd wordt tegen me... ...maar ik kan het ongeveer wel gokken. Volgen. <laughs> ja, maar dat is het voordeel. Mensen uh, reageren vooral non-verbaal op elkaar. En ja. dat schatten we niet hoor. Dus uh, we begrijpen elkaar toch wel. Jawel. Nou, de vraag is natuurlijk... Uh, barst de krocht wat betreft, dit betreft niet uit ze voegen. Ja, en, en, en dus hoeft ook niet per se de volgende keer het in de krocht plaats te vinden. De gemeente heeft in, in dat opzicht en heeft het college ook luid en duidelijk uitgesproken de locatie is wat ons betreft steeds een andere locatie. Ah, okay. Laat dat door de samenleving aandragen. Mm. Ja. En ga dat niet opleggen. Ja. Maar nou, mooi. Dat is mooi. Ja. Um, dus de conclusie, uh, als ik u zo hoor, uh, is dat het uh, prima beval is. Goede energie. U had zelfs uh, ogen toen u oren toen u uh, s'nachts in bed lag. Uh, dus helemaal geslaagd. Goede ja. samenwerking ook. Uh, wat u betreft, volgend jaar weer. Moeten nog wat kleine budgettaire problemen worden opgelost. En de locatie uh, wisselt waarschijnlijk weer. Uh, ja. en, dus... en, en misschien de aard van het feest ook weer wat. Uh, ja. ik, ik hoop echt dat de groep die zich nu heeft ingezet euh, dat blijft oppakken en misschien iets verbreed zodat je een, een receptie een nieuwjaarsbijeenkomst ...van de gemeenschap Zandvoort krijgt en houdt. En dat we daarin blijven investeren. En, en dat, dat is wat ik net bedoelde door te zeggen... van ...als je dat kunt realiseren... ...betekent dat je als gemeente een relatief klein budget... ...ter beschikking kunt stellen. Ja. Want je hoeft daar geen professionals op te zetten... ...om dat te organiseren. En dat scheelt echt heel veel. En dat is een van de kernwaarden van de gemeente... ...de gemeenschap Zandvoort. Dat wij zoveel grote evenementen met vrijwilligers doen. En daardoor zijn wij in staat... ...ik denk ook anticyclisch, ...om... ...die grote evenementen te blijven doen. Want dat scheelt... ...gauw 5 tot 10 tot 20.000 euro. Ja, niet onbelangrijk. En ik heb begrepen dat uh, de groep die dit heeft voorbereid... ...is ook een groep vrijwilligers. Ja, de... En die gaat dat weer doen. Uh, dat hopen wij. Ja, dat... Ik hoorde eerst de geluiden, zijn positief. En wij hadden het voordeel dat we binnen de gemeente... ...wij werken binnen de gemeentelijke organisatie... ...heel veel met stagiaires. We hadden een stagiaire op onze afdeling... ...toerisme en economie zitten. En die was ook bereid dit als project op te nemen... ...zodat hij er heel veel tijd aan heeft besteed. Want dat is altijd wel de zorg... Van hoe verbind je vooral die eerste 1, 2 keer dat al die mensen samenwerken en datzelfde geluid gaan vertalen? Ja. Dus we hebben er in die zin veel uren aan besteed. Allemaal prima. Maar dat konden wij met zo'n stagiaire ook heel makkelijk Nuttig, intern hè? verantwoorden. Ja, Nuttig het was heel een leegraam. maatschappelijke staafje. Absoluut. Dus er lopen er ook denk ik gemiddeld gesproken bij de gemeentelijke organisatie een paar mensen, twee tot vier gemiddeld rond. Nog ja. we langzaam even naar het andere onderwerp uh, gaan. Uh, want ja, u bent hier natuurlijk en de, de burger van Zandvoort is toch heel benieuwd met uh, ja, hoe het uh, met andere onderwerpen gaat. Um, waar zullen we over beginnen? Zo bijvoorbeeld Natuurbrug. Daar is net al iemand uh, over geweest. De projectleider is hier uh, geweest van de provincie. Nou, die weet er veel meer van dan die ik. Die weet er veel meer van. Wat, wat is de status wat betreft de gemeente Zandvoort van de Natuurbrug? Uh, de, de status op hoofdlijnen is dat wij. Uh de zienswijze hebben geïnventariseerd. Dus mensen die een mening hebben en uh, willen bijdragen aan dat traject van de Natuurbrug... in de zin van, uh, nou, uh, denk daar en daaraan of stop er helemaal mee. Hè. Dat kan heel erg variëren. Al die mensen zijn in de gelegenheid gesteld om die zienswijze in te dienen. En die worden nu geordend. Want het gaat erom of het bestemmingsplan uh, en de vergunning straks moeten worden verleend. En dan gaat, uh, maar dat doe ik even uit mijn hoofd, maar ik dacht... Over een paar maanden heeft de Raad uiteindelijk weer de laatste stem in de beslissing van gaat het definitief door. Dus het zou zelfs nog worden, kunnen worden afgeketst uh, wat betreft gemeente als het gemeentestandvoort? Als dat planologisch uh, uh, niet inpasbaar is of er te grote bezwaren zijn, zou dat kunnen. Maar te, te, de maar kans het, is natuurlijk het... erg klein. Theoretisch. Uh, de, ja. dat, kijk, je, je wilt in zo'n zienswijze altijd zorgvuldig met elkaar hmm. omgaan. Dus je, je probeert van tevoren altijd een aantal zaken al uh, daarop te anticiperen. En soms kom je hele onverwachte dingen tegen die je kunt oplossen. En soms zijn ze zo zwaarwegend dat het echt niet kan. Maar de verwachting is van dit traject, omdat het, zoals ik ernaar kijk, toch redelijk zorgvuldig is voorbereid, is dat dat grotere belang uh, helder in beeld is gebleven. En uh, dat het uiteindelijk aan de raad is om daar ja of nee op te zeggen. En de raad heeft tot nu toe gezegd, die heeft een helder uitgangspunt gehad van, ja, wat ons betreft mag het. Let wel, college, je moet er scherp op letten uh, dat het geen extra geld mag kosten. Dat is, dat is een prioriteit geweest van de maar dat wordt ook door subsidies van de Rijksoverheid, de provincie en Europa gefinancierd. Het ja. Ja, de, de belang is natuurlijk ook voor Europa groot, omdat het een enorm groot natuurgebied ja. is, uniek in Europa. Ja. Nog één vraagje over het afschotbeleid. Heeft u daar ook een beetje kennis van? Het afschotbeleid in de waterlijnduinen niet... en de Kennebe duinen wel. Kunt u daar nog iets over vertellen? Dat is precies wat mijn kennis ook is. Er is een verschil in typologiebeheer. En wat je nu merkt is dat doordat de damherten... vooral uit de waterleidingduinen toch veel overlast... en dan gaat het wel mijn portefeuille raken... openbare orde en veiligheid geven... is dat in de gemeente Amsterdam men zich realiseert... Uh, dat het niet te ver van mijn bedshow is. En daar zie je nu beweging om dat, het beheer te gaan veranderen. En dat is een veranderingsproces dat kost soms veel tijd en energie. Maar zo werkt dat vaak. Maar we zijn de goede kant op aan het gaan. En ik merk ook dat de provincie, zowel Noord-Holland als Zuid-Holland, daarin veel afstemmen. Want het is natuurlijk een overprovinciaal probleem. Ja. Ja. En het gaat er niet om om dieren ruxilloos af te schieten. Nee, het gaat erom om een balans te vinden. Enerzijds tussen beheer en anderzijds tussen veiligheid op de weg. En wat is de stelling van de gemeente Zandvoort en uw eigen privé stelling wat betreft het afschotgebeleid? Um. Nou, die, die zit eigenlijk in die balans. Ik denk dat op het moment dat een, uh, uh, in die waterleidingduinen... daar uh, geen natuurlijke balans is te vinden tussen een groep dieren... dan moet je ingrijpen, want anders gaat het overlast creëren. En dat, dat vind ik altijd het mooiste als je hier in het dorp loopt. Er zijn nu minder damheid in het dorp. Dus uh, daar hebben de hekken denk ik al een functie. Maar de jaren daarvoor zag je ze heel veel. En mensen zeiden ook tegen mij, en daar ben ik het eigenlijk mee eens... wij vinden het helemaal niet erg uh, als we een keer moeten remmen... Of... Of als onze tuin kaal is gegeten. Maar als dat elke week gebeurt, ja. dan ga je over een irritatiegrens. Ja. Ja. En daar ligt dan wat mij betreft ook de grens. Ja. Ja. Daarom zijn we als gemeente ook gaan uh, praten met Amsterdam en met de provincie ja. van, je gaat nu over fatsoensgrenzen heen. Ja, en ik denk ook het punt dat uh, met name op de zeeweg en zo je voortdurend bewust bent van het feit dat daar een ongeluk kan gebeuren. Ja. En dan... Uh, mensen zou moeten zijn, want heel veel mensen zijn zich natuurlijk niet bewust. Nee, dat zou moeten zijn, ja. ik bedoel de keren dat ik over de zeeweg ben gereden en dat er een, een ongeluk gebeurd was en dat daar weer zo'n hert lag, ja. uh, dat, dat overstijgt dan het feit dat je toch in een bepaald gebied woont waarvan het heel uniek is dat er een damhert in je tuin loopt, ja. Ja. en dat is leuk maar de andere kant is minder leuk ja, en, en, en ja, daar zit hand. die belangenafweging, ja we hadden nog wat meer, wat meer onderwerpen staan, maar we zitten ook aan de tijd. Uh, nu al, ja, ja het, gaat, het gaat heel hard. Uh, is er nog één ding die u echt nog even wil vertellen? Uh, <coughs> ja, we hadden Minderboulevard, Circuitrun. Zandscultuur, de ja, Europese het kampioenschappen? Denken. Ik denk, ik denk uh, juist in deze tijd, waarin uh, we allemaal hebben over een economische crisis en onze portemonnee wat minder dik gaat worden, is de kunst dat wij in dit dorp blijven bij onze kernwaarden. En dat is dat wij door samenwerking met vrijwilligers fantastische evenementen kunnen blijven organiseren en ons daar kunnen onderscheiden van de omgeving. En dat zien we nu bijvoorbeeld met de zandsculturen, waarin wij in staat zijn om de tendens te keren, die halen we de Europese kampioenschappen hierheen, terwijl die jaren in Den Haag-Scheveling hebben gezeten maar daar door hun typologie organiseren, maar ook de budgetten die daar krimpen is dat niet mogelijk dat moet het onderscheidend vermogen zijn dit jaar voor de vijfde keer de circuitrun, met naar verwachting meer dan 12.000 lopers nou dat is fantastisch, met een dag voorafgaand waarin we het dorp erbij betrekken ik ga zelf meelopen en de dorp hebben... van Zandvoort? Ja dat is de dag daaraan voorafgaand, ja. dat, dat begint uit te bouwen, de vijfde keer ga ik meelopen, ten behoeve van een goed doel, want er... Rotary heeft dat uh, initiatief genomen en we hebben staatssecretaris Fred Teven bereid gevonden om ook mee, mee te hard te lopen. lopen. Oh, daar wil en ik mee maken. We laten ons sponsoren. Ja, ja. <lacht> ik hoop dat zijn richtlijn dezelfde is <lacht> als die van mij. <lacht> nou, ik hoop het niet van u. <lacht> ja. ja, onderschat hem niet. Het was vast veel mensen. Want, want daar, daar doe je dat ook voor. Maar ook als je dan weer ziet dat daar gewoon ontzettend veel inwoners hun schouders onder zetten en daar echt een feest van maken. Want dat maakt het voor die dat viel me de eerste keer op. Toen liep ik hier door het dorp heen. Het was ook prachtig weer toen. Nee, nee, nee, ik moet even denken. Nou, het ging. Maar het geeft ja. zoveel energie. Dus een verweld. Kom binnen. Ah. Met zijn hond, grappig. Ja. ja. Ja, uh, nou, meneer Meijer, ontzettend uh, leuk dat u hier wilde zijn. Ik zou zeggen, kom snel weer uh, een keer langs, want er is zoveel te bespreken. Hier te schoot de Blijkt wel. Ochtend. <laughs> uh, Ik zal er Het is natuurlijk aan uw vrije zaterdag. Dat snappen we ook. Uw vrouw ja. is hier overigens ook. Ja, die komt gezellig mee. Ja, het is gezellig. Nou, heel erg bedankt. Heel veel succes. Ook, Graag gedaan. Uh, ja, natuurlijk uh, uiteindelijk de nieuwsreceptie waar het oorspronkelijk over ging, maar ook alle andere beleidsplannen. En uh, nou, we kijken uit uh, met spanning naar uh, wat er gaat komen. Gaat helemaal lukken met ons allemaal Dank u wel We gaan hierna Albert-Jan Vos deel 2 krijgen En dan gaat hij over de, de, de Week spreken En we eindigen over met Rob Donnemann met Kindercarnaval Dus wat dat er gaat eindigen we helemaal met de kinderen En uh, we gaan nu even naar de, de muziek En ja, ik heb me prima gevoeld met jij Henny, ja. Met dit gesprek Dus vandaar Dr. Was Feelgood milk Met milk en alcohol Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, inmiddels is uh, aangeschoven weer Albert-Jan Vos, programmaleider. Nou, daar hebben we het voor het nieuws uh, uitgebreid over gehad. Ik, uh, ik ja. moet wel zeggen dat ik ontzettend blij was met jouw ontzettend enthousiasme wat wer werkelijk door die microfoon heen straalt. Dank je, dank je, dank je. Ik, hoop, ik hoop dat de luisteraars thuis <laughs> dat ook. Uh, en dan ben ik helemaal gerustgesteld. Ook al uh, zie je vermer dat, uh, ja, dat er iemand zit met zoveel passie. En, ja, uh, anders doen we de ondertiteling, hè? <laughs> Ja, sommige radiozendingen kun je al met een webcam meekijken, dat, dat is dat niet... Gaat op, het... Dat staat ook op mijn verlanglijstje, okay. dus oh, okay. uh, bewegende beelden op, op de tv, maar dan middels een webcam. Nou, een beetje webcam kost 1000 euro, dus je begrijpt, we zijn een hele grote vrijwilligersorganisatie, maar hebben geld, geld hebben we altijd tekort, yeah. dus, maar het staat wel op een verlanglijstje. En dan kan je radio kijken, yeah. dat, ja, is, dat zou, ja, is wel de bedoeling. Ja. Um, nou, we gaan naar de Radio DJ Workshop Bij uh, CF, uh, CFM En dat uh, is in het kader van de Kitsch Adventure Week um, Nou, ik was toen Bij de lancering, uh, toen alle ondernemers uh, Bij Centerparks werden uitgenodigd Met dit plan, van Lana En uh, Lana Lemmens, van de VVV-directeur En uh, toen had ik zoiets van, ja, we moeten nog zien Weet je wel, ja, het, het is een idee uh, Maar het moet er helemaal ingevuld Als ik nu het programma zie, Albert-Jan, wauw ja. Ik, wow, ja, ja, ik, ik wel... wou dat ik nog een jaar of tien was. Ja, Lana komt oh. volgende, volgende week trouwens bij jullie Is die volgende week te gast, dus gaat het hele Kids Adventure Week uh, verder bespreken, maar uh, ja, het is, uh, staat bol van de evenementen. Ja. Helemaal uh, leuk. Helemaal uh, goed. Echt, uh, echt leuk. Bijvoorbeeld, uh, je kunt uh, twee uurtjes duiken. Ook. In, uh, hier in de, in de duik uh, de Scuba school? School? De Republic. Dive Resort Scuba Republic. Kids Dive Camp. Uh, yeah. maar je kunt bijvoorbeeld ook uh, echte redactie gaan noemen, ZFM, en ook nog presenteren. Ja. Wauw. Dat doen wij dus. Wij hebben in die week, op de dinsdag woensdag en donderdag, hebben we drie workshops gepland. En even voor de goede orde, het is van 26, maart tot 4, 4, sorry, 26 februari tot 4 maart. Dan weten ja, dat... we een beetje waar we over vakantie zijn. Wij doen dan de dinsdag, de woensdag en de donderdag uh, een workshop. En die bestaat uit uh, totaal twee uur. Het eerste uur gaan we redactiewerkzaamheden oh, verrichten. Goedemorgen antwoord, hoop ik. Nee. <laughs> wie, wie, wie, wie weet. <laughs> nee, we gaan het eerste uur gaan we redactiewerkzaamheden verrichten voor het uh, tweede uur. Het tweede uur, tussen 1 en 2 gaan we live in de, de lucht in. Dus dan, euh, nou ja, zoals jullie het hier ook voor jullie hebben liggen, een programma schrijven van wat gaan we behandelen in het, in het tweede uur. Uh, ze nemen zelf cd's mee van hun favoriete zangeressen. Dus ze geven zelf invulling aan. En wellicht dat we het soort. Uh, Kids Adventure Week. Nieuws item gaan, uh, gaan maken. Van wellicht dat de mm. kinderen al ergens anders ja. zijn geweest. Ja. Dus, uh, de ja. Het begint dan wel zondag dus. Ja, ja. dus vandaar dat het eerste uur redactiewerkzaamheden. Gaan we gaan een rooster maken voor het tweede uur. Welke plaat, welk interview. Nou, en welke onderwerpen we gaan bespreken. De tweede uur gaan we live dan de lucht in. En het aantal deelnemers per workshop is maximaal vijf. Anders wordt het wat uh, onbeheersbaar. En de dinsdag zit al vol. En dan woensdag en donderdag hebben we nog ruimte. Maar zoveel microfoons heb je niet in de studio? Ga nee. je een beetje afwisselen? Twee microfoons voor uh, rond de desk. Hè, de, de, twee, <middeld> maar op een gegeven moment iemand een item heeft, dan gaat hij of uh, aan achter de tafel staan, of uh, degene die het verhaaltje gaat vertellen, die zit dan achter de microfoon. Dus dat moet een beetje roer Vandaar het aantal vijf. En dan kan je het een beetje beheersbaar houden. En gaan mensen zelf hun uh, cd'tjes ook instarten? Ja, mogen ze ook allemaal zelf doen. zo dan kunnen meekijken. Ik bedoel, uh, ik doe niet, niet in eentje hoor. Ik doe het met z'n tweeën. Roy Haldeman van CFM, die uh, Help mij er ook bij. En dan kunnen ze kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. En ze kunnen zelf presenteren en zelf een praten aankondigen. Ja. En jij gaat het zelf geven, die workshop? Ja, die workshop, de eerste uur van de, uh, het schema van de tweede uur, dat, dat stel ik dan op. Samen met, samen met de redacteuren, om het zo maar eens te zeggen. En uh, wellicht dat iemand een item heeft of een verhaaltje heeft die graag wil vertellen. Nou, dan kunnen we dat inplannen in het tweede uur. Dus uh, dan gaan we twee uur live. Dus drie dagen lang. Drie uur live uh, Kids Adventure Week live vanuit CFM. Ja, Dan heb je toch een en... beetje een horstestale programmering. Dat is helemaal ja. <laughs> in mijn straatje, klopt. Ontzettend leuk om al die nieuwe uh, energie uh, op nou, die radio te horen. Wat ik het eerst u ook al zei, is dat een heleboel kinderen die, die kennen CFM niet. Nee. nee. En op deze manier uh, laagdrempelig kunnen ze kennis maken met wat houdt het nou allemaal in? Radio maken. Dus uh, vandaar dat ik ook graag meedoe als CFM aan die Kids Adventure Week. Om zo de, de bekendheid van CFM onder de jeugd wat te vergroten. En uh, zijn er nog kosten aan verbonden? Nee. Geen kosten nee aan verbonden. Ze moeten alleen een lunchpakketje meenemen: pen en papier en cd's. Oké. Okay. En dan, uh, je, je kent het systeem wel, gaan nou, dus op grote flip over, flap over is ja. zo'n ding. Ga het programma uitschrijven, nou. Vast items natuurlijk het weer. Ga je altijd doen. Ja. We kunnen het dier van de week doen. Uh, kinderen die dan iets meegemaakt hebben kunnen daar zelf een itemje over maken. Maar dat gaan we allemaal rustig begeleiden. En het uh, wordt hun programma. En je moet je uiteraard, sorry, je moet er uiteraard voor opgeven? Ja, ja, via het VVV. VVV. Uh, loop er even dat langs. Vraag, ja. En die sturen het dan weer door naar mij. En dan krijg je van mij een bevestiging. Ja. En uh, dan ga ik je inplannen voor een van die drie dagen. Ja, hey, dat was inderdaad mijn vraag. Ja, vraag. Hoe, uh, ja. hoe dit bekend ja. wordt en hoe je... Als kind ja. via het VDV. En dan, dan krijg ik de name door. Daar kunnen er zitten toch heel erg leuke dingen bij. Ja. Ik wil nog heel even wat dingen noemen die ik dan ja. toch heb gezien. Van, van, van wat, bijvoorbeeld een sportieve zondag. Ja. Nou, dan kan je lekker van sport. Bijvoorbeeld, de ATB Clinic. Maar de Kids Dive Camp, waar we het over gehad hebben, pannenkoeken eetwedstrijd. Dat is waarschijnlijk na de sport. En zwemmen, zwem, watergames en limonadewedstrijd. Dat is op zondag, maar bijvoorbeeld de Doe Dinsdag. Dag. Dieren verzorgen op de kinderboerderij. Nou, dat lijkt me ook heel erg leuk. Of de etalagespeurtocht. Uh, koekjes bakken bij de bakker. Ja. Nou, dat, uh... nou, Lana komt volgende week. Hè? Die, kan, ja. die gaat het hele programma nog keer het, een keer bij uh... jullie uh, doornemen. Ja. Dus, uh, nee, de, hele, de kinderen zijn de baas. Hè? Dat is het motto van uh, de Kids Adventure Week. Ja. Ja, ja, erg leuk. Uh, Skelter race zie ik nog staan. Op de foto met Jack uh, Sparrow. Nou, helemaal... ontzettend uh, leuk. Wat wil je nog meer? Ja, wat, eet, uh, eten met je handen. Ik bedoel, dit is toch de kans, hè? <laughs> ja. Ja. Precies, nou uh, mag het. Oké, okay, nou heel erg uh, bedankt, abbe Jan. Uh, Graag gedaan. Dus het is uh, dinsdag, uh, woensdag en donderdag in die week van 26 februari tot uh, 4 maart. Ja. Opgeven bij de VVV. Het begint om uh, 12 uur. Ja. En waarschijnlijk moeten de mensen ietsje eerder uh, de kinderen... Ja, 12 uur is prima. Nou, is, uh, prima. De, de, de voorbereiding duurt ongeveer drie kwartier. En dan kunnen we een kwartiertje vast even een, beetje, een beetje de studio bekijken... en hoe het allemaal in zijn gang gaat. En de tweede uur live. Ja. En jij geeft de workshop met Roy Halleman... Ja. ook voor Goedemorgen Zandvoort. Ja. Die uh, gaat het doen. Nou, ontzettend leuk dat uh, de, de potentie van de nieuwe vrijwilligers... op deze manier worden geworven. Ja, nou de, over, over Animo heb ik niet te klagen hoor. Ik, ik krijg elke week gemiddeld wel een, een mailtje van... Uh, dat van iemand die dan graag bij de radio wil. Maar het is niet vrijblijvend, hè? Want als je zegt ja. van ik ga het doen, dan moet, dan moet je er ook voor gaan. Ja. Dus ja. dat is het knelpunt vaak. Ja, heel veel ja. succes ook met je werkzaamheden als programmeleider. Komt goed. En, uh, en heel veel succes bij, uh, deze, bij dit leuke initiatief. Ja. Ja. Gaat helemaal goed komen. En natuurlijk om twee uur, want dat uh, heb ik Anke ook gewenst om twee uur. Heel veel plezier met ja. je uitzending. En, zo, en morgen ook weer drie uur uh, ja. live van twee tot vijf. Dus ik heb het hartstikke druk dit weekend. Ja, <laughs> Oké, okay, tot ziens. Nou, een ja. goed weekend. Bedankt. Nou, Het uh, volgende onderwerp, dan moet ik even zoeken. Um, het is Rob Dolderman. Ja. En die komt iets vertellen over over het kindercarnaval. Dus wij eindigen deze uitzending met uh, het kindercarnaval, kortom met kinderen. Ja, nou en uh, een beetje uit mijn uh, jeugdmuziek, uh, nou het was ietsje ouder, maar uh, toch wel. John Trafalto met Grease Lightning. Nou, well, auto is automatic. Het is systematic. It's het well, is Lightning! I'm gonna lift a little for Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. We hebben alweer het laatste, laatste onderwerp. Het gaat hard, uh, Henny. Ja. Ja. Uh, Rob Dolderman uh, hebben we hier aan uh, tafel. Welkom uh, Rob. Goedemorgen, Alaaf, zou ik bijna willen zeggen. <laughs> Alaaf, ja. wow. dit weekend al. ja, Alaaf met Dan een, we uh, met een zwart uh, randje, helaas. Ja. Hè? In verband ja. met ja. onze uh, Jan Friso. die, uh, die uh, nou ja, ergens in Oostenrijk uh, heel erg ziek. Uh, prins Friso, ja. hoe weet hij? Prins. Prins Frizo. Frizo, ja. En ik heb begrepen inderdaad dat de officiële opening van het carnaval ook wat uh, soberder sober is. Ja. Ja. ja. Maar ja, niet getreurd. Ja. Jij gaat morgen lekker uh, toch met de kinderen aan de slag. Heel graag. Echt een het is kinder... ons leuk om dit weer eens een keer te mogen doen. Ja. Kindercarnaval. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, voor de mensen die je niet kennen, Rob. Kun je je nog heel even voorstellen? Ik ben Rob Dolderman. Ik heb een dansschool in Zandvoort. Uh, wij geven les in De Krocht. De Krocht, ja. Naast de, kerk, naast de katholieke kerk. de ja. adres natuurlijk. En we zitten hier nou voor het derde jaar met heel veel plezier. Met name voor ouderen. Dit is uh, de, de hond? hond van Wilfred die, uh, die even. Oh nee, de, nee, nee. Door... <laughs> die is hier uh, druk aan het waffen, Maar uh, hij is erg enthousiast, die hond. Maar, sorry, ga verder. Be beetje carnavalgevoel van ja. oh, ja, ja, ja. de hond? Goed, ik, uh, ja, mijn doelgroep is uh, op dit moment uh, mensen vanaf... Uh, in twintig en mijn oudsten zijn al 81, dus zou we dus mm. ook mensen, ouderen heel wel op les. Hebben. Uh, we zijn ook bezig met de Ambo. En dat wordt uh, toch wel zeer leuk bezocht. Mensen zijn zeer enthousiast. En uh, wij gaan er ook zeker de komende jaren lekker mee door. Hebben we het over stijldansen? Of we wat hebben voor... het met name over het stijldansen. Ja. Ja. We hebben wel gedracht uh, om iets van salsa te gaan, gaan doen. Hmm. Dat leeft hier in Zandvoort echt nog niet zo. Dus moet ik de mensen heel gauw gaan verwijzen naar Amsterdam of hmm. Haarlem. Waar dat wel gedaan wordt. Dus dat houdt in, ja, lekker maar bol om Latijns-Amerikaans. Voel zowel mm. wel jong als oud. En wat is jouw achtergrond? Uh, Bolom en Latijns-Amerikaans. Nee, uh, jij hebt wedstrijden gedanst ook? Ik heb of? wedstrijden gedanst. Ik ben al vanaf mijn zesde jaar ben ik, uh, well. in het danswereldje bezig. En uh, ik hoop over anderhalf jaar mijn 45ste lustig om te kunnen vieren, laat ik het zo maar stellen. In de dans? In de danswereld, dat ja. ik mijn eigen school heb al. Oh, wat leuk. Ja, ja. Hoe lang zit je hier in Zandvoort al? Ik ben hier nu uh, voor het vijfde jaar bezig. Ja. Hmm. Ja, dus nog... En het gaat goed? Het kan, het kan veel beter, natuurlijk. En ja, maar je moet niet vergeten, ik ben nu in een hele kleine of, of klein, een kleinere omgeving dan dat ik gewend was. Ik zat In het verleden zat ik in Putten op de Veluwe. En daar had ik een hele, hele druk bezochte school. Maar na 15 jaar dacht ik van, ik wil niet meer. Kijk, ik hou het nu voor gezien. Hmm. ja, het bloed blijft kriebelen. En... en wat was dan het verschil toen dat je het niet meer wilde en nu in Zandvoort dat je het wel wil? we hebben te veel. Te veel mensen, te, veel, te, veel, te veel, groot? Te veel, uh... te veel mensen. Ik werkte daarvoor uh, zeven dagen in de week. En privé had ik niet meer. Oké. Okay. Dus uh, ja. Je had geen tijd meer om te dansen? Ik had zelf geen tijd meer om te dansen. Ik liet ze maar dansen. Ja. Leuk. Ja, heel Dat erg leuk. Ik heb, er, ik, heb er, natuurlijk, ik heb er ontzettend veel plezier aan gehad. Maar op een gegeven moment dan. Uh... Af. Ja, moet ja, je op een gegeven moment. Dus heb, ja. En uh, je, wat, wat doe je verder nog? Uh, of is alleen je dansschool je enige... In principe is mijn dansschool het enige. Oké, okay, ja. Ja, ja. Dus dat is wat je ja. doet. Prima. Um, nou, we gaan even naar de kindercarnaval. Ja. Uh, morgen om twee uur, van twee tot vijf, ga je lekker een kindercarnaval organiseren. Ja. Uh, is het voor het eerst, ja. hè? Nee, we zijn, vorig jaar zijn we er al mee begonnen. Door omstandigheden werd ik uh, gevraagd, uh, ja. kun jij dat misschien gaan verzorgen, leuk muziekje voor die kinderen, hou ze een beetje aan de gang, ze, nou, dat zal me wel lukken, dat is geen enkel probleem. Maar we hadden niet verwacht dat het zo'n succes zou worden. En wat moet ik mij uh, precies voorstellen? Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, niet alleen dat we dus uh, lekker gaan hossen met z'n allen, maar er is ook een, uh, iets in de vorm van uh, playback. Oh ja. Ja, al wel de meest leuk, ofwel uh, een goed uitgedostte persoon. Ja, er zijn hele leuke prijzen mee te verdienen. Ja, toch? ja. En jullie hebben al veel aanmeldingen? Dat krijgen we mooi gepast op oh. het laatste moment. Op het laatste die moment. Die manier, ja. ja. Met name de mensen die gaan playbacken nemen hun eigen cd'tje mee. En mensen, alsjeblieft, schrijf daar ook duidelijk je naam op. En de tracknummers. En de tracknummers track zijn dus <laughs> heel belangrijk, ja. Ja, dankjewel. <laughs> <laughs> en... Uh, ja, dus dat dan hebben heel we ook weer een vorm van een jury natuurlijk. Want ja. ik werk daar daarnaast ook met nog drie, vier andere mensen. die dus ook de toestand in de zaal weten bij te houden. voorheen moest ik dat merendeel meer alleen doen. Hmm. Dat is niet te doen. Uh, dus hebben ze gelijk een taak erbij van, van jury, jongens. Wie, wie loopt er het leukst bij? Wie weet echt ja. iets van Carnaval? Wie weet het mee te maken? En. Een beetje ja. uitstraling ja, en toch. zo. En... Ja, Schitterend leuk. Ja. Ja. En de leeftijdsgroep, is dat... Uh... Nou, dit is een hele, hele jonge uh, een klasse, laat ik zo stellen, dat uh, in het verleden, ik weet niet hoeveel verenigingen wij hier in Zandvoort hadden. Maar dat ja? is niet meer. Nee. Jammer genoeg niet. Ja. Maar de jeugd, ja, die vinden het nog steeds leuk om een beetje te kunnen hossen, te springen en uh, leuk met vriendjes en vriendinnetjes wat te kunnen doen. Maar dan hebben we het over welke leeftijd? Uh, nou, ik denk dat je al begint vanaf zes jaar. Dus is van 6 tot? Nou, ik denk 12 of 13. Ja, een beetje lage school. Ja, lage daar mag je wel van uitgaan. Ja. Hé, hey, ja. nou ja, uh, lijkt me ontzettend leuk. Uh, ook hier, ik wou dat ik uh, 8 was of 10. Ik morgen ook welke uh, keer. Nou, als ze zeggen, dan kom er zelf uh, langs. Want ik ja, ben ook ja, geen team ja, meer, natuurlijk. Jij ja, gaat ook lossen. Ik ga maar ook lossen. ik hoor er het, ook tussen. Het is binnen, hè? Het is, bedoel, het, zijn zijn het is in kankocht. de er zijn geen kruisoptochten. Ja. En we zoeken nog wat begeleiders. Ja. Dus mocht je... Uh... Nou, we gaan kijken. <laughs> Kom langs. Hey, Rob Hult, zit het? bedankt. Heel veel succes. Heel erg leuk. Morgen ook met je dansschool. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, en heel veel hoop, succes. En ik hoop jullie morgen te kunnen aantreffen. Heel hartelijk bedankt voor deze uitnodiging. Ik wens je jullie een mooi weer. Oké, okay, Veel plezier. Okay. Nou, we gaan uh, straks nog even, even naar de agenda. Uh, en we gaan nu luisteren naar de Babies met Isn't It Time? Goedemorgen, uh, welkom terug in uh, Goedemorgen Zandvoort hier in Hotel uh, Hoogland. Uh, nou, het loopt al een beetje wat terug, maar Gert, uh, of hoe heet het? Uh, Wilfred Tatus, die zit nog steeds aan de bar. Hoe gaat het met je, Wilfred? Uh, uh, uh, je Gert daar aan de <meel gaf> nee. <tok> Ja, Gert, is jarig, uh, die zit er waarschijnlijk uh, ja. te luisteren. Hoe gaat het met je? Ik kreeg net antwoord van okay, de. Oké, voor mij gaat het, uh, gaat het prima. Dan oh, gaat het goed. <lacht> uh, we gaan even naar, naar de agenda. Uh, ja, wat krijgen wat we, gaan we, gaan we dan dan zo dan aan 18 februari. Van 10 tot uh, half 12 is er een natuurbouwproject Bokkendoorns in Overveen. Oh ja, dat, dat, ik zie nu dat dat nu is. Dus uh, dat kunnen we eigenlijk wel vergeten. Dat is eigenlijk al voorbij. Dat is voorbij, ja. ja. ja. Uh, de volgende? Nou, de zondag uh, 19 februari, morgen, is er een excursie dierensporen en vogels. Toegang is gratis. Van elf uur, uh, start 11 uur tot half 1. En de plaats is Overveen, het Koningshof. Wilt u meer informatie dan is er een telefoonnummer. Behalve 023 54 11123. Ja, en dan gaan we naar uh, de jaarlijkse winterwandeling door het uh, Nationale Park uh, Zuid-Kennemerland. Uh, met het Harms Dagblad. Nou, dat is een groot evenement. Ik heb ook wel eens mee, uh, mee gedaan. Dat is volgens mij uit mijn hoofd iets van 30 kilometer. Oh nee, de wandelingen die zijn variëren in afstand tegenwoordig. Um, dus ze starten tussen half negen, s morgens morgen dus uh, en, en twee uur. Dus dat is een behoorlijk uh, ruime uh, tijd. En wilt u nou uh, details hierover lezen of reserveren? Dat is www.npzuidkennemerland.nl Dus Nico, Pieter, Zuidkennemerland aan elkaar.nl. En ook morgen hebben we nog een wandeling met natuurgidsen. De start daarvan is om één uur en het vertrekpunt is aan... Uh... De Oranje Kom kosten zijn gratis. Aanmelden is ook niet nodig. En dan zaterdag 25 februari. Dat is buffelen met de bo boswachter. En die kan ik echt aanraden. Want zelfs de boswachter zelf die hier was. Die zei van nou dat is echt de leukste om, uh, om mee te maken. En dan ga je dus in allerlei gebieden die, waar je normaal niet mag komen. Hekken worden open gedaan met sleutels en alles. Oh wat leuk. Dus het is echt een hele uh, leuke. De start is... Uh, Zaterdag 25 februari om 2 uur, ingang Zandvoortse Laan, de kosten zijn 7,50 en je moet je dus aanmelden. Je kunt kijken op www.struinenwaternet.nl, struinenwaternet.nl aan elkaar of www.waternet.nl en daar staan dus alle excursies vermeld. En als laatste nog even aandacht voor de Kids Adventure Week. Tijdens de voorjaarsvakantie van 26 februari tot 4 maart is dat, is er uh, iedere dag van alles te beleven in Zandvoort. Nou, en dan gaan we naar de uitloop van het uh, programma. Ik wil Hotel Hoogland uh, heel erg bedanken voor de gastvrijheid en de koffie. Uh, we hebben het... Uh, uh, de herhaling is op donderdag tussen 8 en 10 uur. Uh, uitzending gemist. Ga naar ZFM Zandvoort, website. Vul de datum en de tijd in. Let op 1 uur later. Even. En U kunt dit programma uh, horen opnieuw. De techniek... Uh, het is uh, gedaan door Pascal van der Beek. Pascal, heel erg bedankt. De redactie van Roosendaal en Ellen Janssen. De koffie Gert van Kuik. Nou, dat heeft ze prima gedaan. En de presentatie. Henny, hoe was het? Henny van der Leden. Ja, heel apart. Ik, uh, ja, leuk. In ieder geval, het was een hele plezierige uitzending uh, naar mijn idee. Ja. En de andere was dus Richard Buitenhek als presentator. Ja. Ik vond het heel leuk om met je, met je te presenteren. Dankjewel. En ik begrijp dat er ook nog spreuken, dat we eindigen met een spreuk uit de Enkhuizer Almanak. Ja. Maken de mollen nu al hopen, dan zal de regen langs de ramen lopen. Nou, dus dat wordt vanmiddag even kijken naar de mols hopen voor iedereen. Ja, precies. Nou, nog even naar het programma uh, Oud-Zandvoort om uh, 12 uur. Dan komt Ed Fransen van Pavillon Zuid. En het wordt gepresenteerd door Pieter Jouwstra. Nou, is zit het erop. Ik het zit erop? alle luisteraars heel erg bedanken voor uh, wat ze geluisterd hebben. En ik hoop jullie uh, allemaal volgende week weer om 10 uh, uur te horen ja. bij Goedemorgen Zandvoort. Een plezierig weekend, plezierige week. Tot ziens.